Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De vijf partijenakkoord voor de Nederlandse begroting is in Europa goed ontvangen. Dat zei minister De Jager na afloop van een vergadering... van de Europese ministers van Financiën in Brussel. Het akkoord van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie... kreeg waardering van Juncker, voorzitter van de vergadering van ministers van Financiën. Hij sprak van een pakket maatregelen van goede kwaliteit. En ook eurocommissaris Reen was positief... OSM onderstreept het vijfpartijenakkoord de geloofwaardigheid van de partijen om moeilijke beslissingen niet uit de weg te gaan. De Europese leiders hebben Nederland opgeroepen het akkoord zo snel mogelijk door te voeren. Boekdistributeur en groothandel Libridis in Sittard heeft faillissement aangevraagd. Er werken ruim 200 mensen. Libridis verkeerde al tijden in zwaar weer... doordat de verkoop van boeken daalt. De hele boekenbranche wordt daardoor getroffen. Vorige maand werd de boekhandelketen Selectus... op een nippertje van een faillissement gered. Het leek er even op dat Libridis overeind kon blijven... door een samenwerking met het Centraal Boekhuis... maar die samenwerking kestte vorige week af. De tv opnamen die op de spoedeisende hulp van het VUMC waren gemaakt... voor een rto programma waren in strijd met de wet. Dat zegt het College Bescherming Persoonsgegevens...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 Goedenacht, welkom bij het tweede uur van uh, dit is de nacht van uh, deze dinsdag, 15 mei. We hebben het vannacht over de eindexamens. Uh, over de, nee, die zijn natuurlijk deze week weer begonnen. Maar uh, misschien roept dat wel allerlei herinneringen bij u op aan uw eigen tijd van eindexamen doen. We hebben al gesproken met Steven, die deed dat uh, een jaar of veertien geleden. Maar ook met Hans, die uh, deed in 1973 examen. Dat is natuurlijk al, een, al veel langer geleden. En uh, nou, ik geloof dat de bellers tot nu toe waren allemaal geslaagd. Misschien uh, was het bij u niet zo. Misschien zakte u wel, of misschien was het kantje boord. Moest u een herexamen doen? Hoe ging dat eraan toe? Hoe ging u om met de spanning eigenlijk, met de druk? Heeft u misschien gespiekt? Hoe ging dat in, in, in, het, in zijn werk? En, uh, en welke keuzes heeft u eigenlijk na uw eindexamen tijd gemaakt? Deel uw verhalen op 0800 1121 0800. 1121, maar eerst muziek. Cities, feel it sweeping over land, over borders of...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 Every breath you take with me, every breath you take. Love is in the seventh wave. Sting was dat aan het begin van dit uh, tweede uur van uh, Dit is de Nacht. Waarin we praten over het eindexamen. Dat is deze week weer begonnen. Hoe lang is het alweer geleden dat u zelf examen deed? En wat herinnert u zich nog van die periode? Bel met uw verhalen naar 0800-1121 of uh, reageer op Twitter. Dat kan ook. Apenstaartje Dit is de Nacht is het adres daarvoor. We hebben een beller. John, kom er maar in. Goedemorgen. Waar kom je vandaan, John? Zwolle. En wanneer uh, hoe lang is dat weer geleden dat, uh, dat jij uh, examen hebt gedaan? Uh, 1965. Zo. Even iets langer. Ja, dan hebben we het over 7, 47. Bereken ik nou goed? 47? 47 jaar geleden? Eh, uh, ja, ja. Ja, zo. Dat is even en, lang geleden. Ja. En, en, en hoe ging dat toen? Nou, uh, ik zat dus op een internaat. Oké. Okay. Dus, uh, dat was... Uh, onderwijsfonds voor de scheepvaart. En dat was een twee jaar opleiding. Oké, okay, dus, dat was uh, een middelbare school was dat? Ja, je, kon, uh, je, kun, je kunt het eigenlijk vergelijken de, met de toen uh, oude LTS. Ah, oké. Okay. LTS, maar dan speciaal voor de scheepvaart? Nee, was speciaal voor de scheepvaart. En je zat dus uh, gewoon uh, intern. Ja, ja. Dat was één keer in de maand, mocht je maar naar huis toe. Oké. Okay. En, en je had verplicht leren... Ja. Dus je moest elke avond moest je dus een uur, anderhalf uur, verplicht leren. Oké, okay, dan werd je gewoon naar je kamer gestuurd en dan was het. Uh, nu gaan we leren. In de kamer zaten maar 240 jongens op het internaat. Dus die, uh, wij lagen gewoon op hele grote slaapkooien van <laughs> 60 man. Dus je lag gewoon op bedhuiswerk te, te leren? Nee, nee, nee. Dat werd allemaal in de recreatiezaal en in de eetzalen gedaan. Oké, okay, maar gezamenlijk? Gezamenlijk. Ja gebeurt, uh, gebeurt eerst, tegenwoordig ja. ook weer steeds vaker, hè? In, in, in uh, tussenuren of, of na school. Uh, dat er op school ook uh, met z'n allen tegelijk huiswerk wordt gedaan. Ja. ja. Maar ik bedoel, als je dat goed doet... hoef je helemaal niet bang te zijn als je examen moet doen. Ja. Ja, want 1965, hoe, hoe oud was je? Ik was uh, 15 Vijftien. 15. En je moest op voor je examen en dat was... Uh, appeltje-eitje. Ja, uh, appeltje-eitje. Ja? Want... Uh, van de 60. Even kijken van de 120 tweedejaars. zijn er geloof ik 6 gezakt. Oké, okay, dat is niet veel, nee. Het landelijk percentage ligt nu op 9%. Ja, nou, uh, dat is aanzienlijk ik, minder. Dat is. Dus ha maar wij waren, gewoon verplicht om te leren. Ja. Nou, en had je dus een vak tussen zitten wat je dus niet zo goed uh, lag, ja. een werd je toen okay, okay, Maar dat... het was allemaal intern. Ja, ja, daar kreeg je hulp dan bij. Daar kon je gewoon aangeven, ik moet daar even iets meer hulp bij hebben. Oké. Okay. Nou. En dan werd het gedaan. Klinkt goed. Ja. Dus Kijk, uh, als je twee jaar intern uh, zit en je mag één keer in de maand naar huis... op kosten van de baas, toen de tijd, want je zat dus voor een baas op school... Ja. voor de binnenvaart, of voor de kustrederijen uh, of voor de kustradrederijen... Uh, ja. En die betaalde dan eentje in de maand aan reiskosten. Daar kon je naar je, moeder, je vader en moeder toe. Ja. En voor de rest zat je op school. Maar en, en hielp dat? Dat je dus eigenlijk altijd op school zat? Hielp dat voor, het, uh, voor de discipline? Om goed te kunnen leren? Ja? ja hoor, want als je dus naar huis ging... en wij, wij waren dus verplicht om in uniform te gaan... Ja. Uh, dan, dan kreeg je dus, uh, net zoals bij de marine, kreeg je dan uh, gewoon even... Uh, in de rij staan. En als je schoenen dan niet waren gepoetst, dan kun je omkleden. Ja. Dus uniform uit, omkleden in je werkpakket. En dan mocht je pas je schoenen gaan poetsen. Discipline. Dat is discipline. Ja. En ik, ik ben er niet slechter van geworden. Nee. M mist u dat wel eens vandaag de dag? Uh, nou, ik ben dus. Uh, na mijn examen ben ik dus. Uh, was uh, de rederij uh, Vulkaan. Uh, die was uh, toen failliet. Ja. En toen ben ik. Uh, Drie maanden later ben ik naar de Rotterdamse Lloyd gegaan. En toen heb ik tot 30, 31 jaar. Toen ik 31 was, was, heb ik op de wilde Vaart gehangen. En, en wat was u dan? dekmatroos stuurman? Nou, of ik, wat? ik ben begonnen als ketelbinkje, toen matroos ja. onder bagage, matroos. En ik was net 21, toen was ik een bootsman. Ja, en dat was en op, de, ik dus, op de groot, ik, grote vaart hebben we het dan over. Ja, wilde vaart. Ja, oké. Okay. Wilde vaart, dat is een nieuwe term voor mij, maar dat is ver weg. Wild, wilde vaart, dat wil de je weet nooit waar je heen gaat. Ah, oké. Okay. Kijk, je hebt een gewone lijndiensten ja. en je hebt wilde vaart. Oké. Okay. En ik heb op de wilde vaart hangen. Maar het was passagiers, uh, een passagiersschip dan? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee uh, goederen, allemaal goederen. Ja, ja oké. Okay. En dan was het. Uh, in elke volgende haven hoorde je pas wat je meekreeg en waar je naartoe moest. Oké, okay. spannend. En dat is mooi mooiste wat er is, want ik heb uh, in die jaren, dus dat zeg maar in uh, die 16 jaar, heb ik 102, ben ik in 162 landen geweest. Ja. Maar nou, even, u heeft dus uw, keuze, uw studiekeuze eigenlijk al gemaakt toen u 12 was. Toen moest u al bepalen wat u wilde? Ging u naar de scheepvaartschool? Ja, toen ik, uh, toen ik eigenlijk uh, heel jong was. Ja. Hadden wij in uh, zonne een pontje liggen over de Wilderstraat? Nou, dat pontje is er ook niet meer. Ja. En dan zei ik tegen mijn moeder: Ik wil laten varen. Oké. Okay. Ja? Dat zat er dan al heel veel in. En, uh, toen kreeg ik een paar centjes mee, want dan kun je met dat pontje over. Maar dan moest je betalen: Als je nou niet zeeziek wordt, mag jij varen. <laughs> ja, ja dat, was, uh, dat was de test. Dat was de test. Nou, dat uh, pontje was misschien een, uh, 20 meter, 25 meter was het kanaal breed. Ja. Kom je thuis ontvangen? Ik ben niet zeker geworden. Mag jij vragen? Ja. Nou, uh, dus. Toen heb ik na de lagere school. heb ik. één uh, jaar ULO gehad. Daar had ik het mooiste rapport van de wereld. O oh, ja? Ja, dat was net een winst zoals. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3. <laughs> 1, 8 dat, en verder. Uh... Die 8, dat was voor aardrijkskunde. En uh, verder was het uh, niet veel. Nee, want. Uh, <laughs> Ik, uh, ik, ik bedoel, uh, net zoals uh, algebra, uh, ja, dat is met die letters, hè? ja, algebra. A plus B is C, nou, dat kennen we mij niet in. Okay. 1 en 2 is 3, dat kennen we bij mij in. Maar A plus B is C, dat past tevormen. bij mij niet. Ja. Nee. Nee, nou, en oh, de wiskundige toen formules. Nee, dat, uh, en toen ben ik dus naar, de, naar die uh, scheepvaartschool gegaan. Ja, de ULO was niks voor u. nu nee, nee, nee, En daar ben ik dus koemlaude geslaagd op die scheepvaartschool. Kijk, dus ja. u, daar zat u op uw plek en dan ging het wel. Ja, ja. Daar en ging, ik moest, daar en ging wij het. Hadden dus, wij hadden dus ook twee talen. wij moesten dus uh, ja. Duits en uh, Nederlands en nou ja en dan uh, alles wat met de scheepvaart te maken had. Ja. Dus je moest alles weten van de machinekamer, van je dek, uh, laden en lossen, uh, ja. uh, scheepvaart, uh, de wetten van de scheepvaart en toen had je nog drie verschillende wetten. In Nederland voor de scheepvaart, want je had het binnen je had het rijkspolitie reglement en het hmm. schuldenreglement. Okay. En ik nu nou nog steeds de definitie ja. van het binnenvaartreglement. Ja. En die luidt ter verkoming van aanvaring of aandrijving, aandrijving op de openbare water die door het Rijk zijn opengesteld. Kijk eens aan. Dat heb ik dus in 65, 64, 65 geleerd. En dat zit er nog steeds in? En dat zit er nog steeds in. Zo werd het toen geleerd? Zo werd het toen geleerd. Ja, ja. Want je hebt namelijk ook twee stelsels. Uh, je hebt dus het laterale stelsel, het kardinale stelsel. Het kardinale stelsel wordt op de binnenvaart gebruikt. En het laterale stelsel is voor de zee, zeevaart. Kijk eens aan. Kijk, ik, leer, ik leer ook weer wat bij. Ja, maar dat is... Als je je aandacht daaraan besteedt... hoef je niet bang te zijn voor een examen. Nee. Maar de de jongelui, die willen allemaal één keer in de week uh, uit. Ja. Nee, ik ga me leren. Want he heeft u zelf kinderen? Uh, ik heb er twee zitten, die zijn 41 en die uh, wonen ergens in Mexico. Oké, okay, ja ja. Uh, en, en, en was dat bij hun ook al zo, dat ze uh, van alles wilden en niet leerden? Uh, nou ja, uh, ik heb ze weinig meegemaakt. Hè. Ah, oké, okay, uh, ja ja. Die zijn in Mexico ook opgegroeid? Die zijn in Mexico opgegroeid en uh, ja, ja. nou, uh, Paramea Blabat speelt naar het probleemparanie. Ja, maar die hebben niet, uh, niet een Nederlands centraal schriftelijk eindexamen hoeven meemaken. Nee, dat allemaal, nee, nee, nee, dat nee, gaat nee, om heel nee. anders daar, denk ik. Dat is, daar, is ook het heer, daar wordt het ook heel anders gedaan. Maar ik bedoel, je hoeft niet bang te zijn voor een uh, nee. examen. Want wij werden dus ook zwaar overhoord En ook alles op papier zetten. Ja, ja. en dat ging maar prima. Wij hadden ook onze uh, splitsen en knopen. Die moesten wij ook allemaal kennen. Ja. En dat zijn er nog wel heel wat. Zeg maar in, in, in zo'n gedisciplineerde omgeving. Was er dan ook ruimte voor iets van een schoolfeest of zo na dat examen? Ging uh, je ja, het er hoor. ook wel eens een beetje gezellig aan toe? Ja hoor. Want, ja? Uh, nou ja, kijk. Uh, het was dan wel gedisciplineerd. Uh, echt een beetje streng. Maar uh, uh, uh, uh, in de weekenden mochten wij rustig in dallas uh, de stad in. Maar dan was het uh, uh, wel om tien uur thuis. Ja. En dan hoef je er niet vijf minuten over tien te komen. Want dan ja. krijg, je, krijg je wel een reprimande van hier tot Tokio. Ja, dus binnen die grenzen mocht er best wat uh, gefeest en uitgegaan worden. Ja. ja. En, en, je... en, en direct na het eindexamen dan? Die, die 100, uh, 114 die, die geslaagd waren, dat was een groot feest? Nou, uh, toen hebben wij enkel uh, dus binnen een feest gehouden. Want ja. de eerste uh, leer, uh, eerste jaars, uh, waren allemaal uit. Dus wij hadden de ruimte zat. Ja, met, met een pilsje erbij, denk ik? Uh, Toen de tijd? Oh, nee. Niet, hè. Nee? Niet? nee? Dat was gewoon uh, cola en wat anders. Nee. Maar er was genoeg te eten. Ja, je was ook pas 15 natuurlijk, dus ja. mocht ook nog niet. Nee. nee, want er waren jongens die waren het veertien. Uh, ah, ja, ja. En, en, en hoe, hoe gingen jullie om met die zes leerlingen eigenlijk, de vraag me ook wel af, die, die dan gezakt waren? Hoe, hoe betrok je, je die erbij? Die, Beurde uh, op? Nee, die mochten een week later mochten ze nog erk samen doen. Oké, okay, en, en dat haalden ze? En dat haalden ze ook. Oh, kijk eens aan. Dus uiteindelijk kon iedereen feest vieren. Ja, want uh, dan, uh, dan werden ze extra even uh, op de vakken gepakt... die ze dus echt een beetje te laag hadden. Ja, en dat, dan, dat was genoeg? Ja, dat was dan genoeg. Er werd, werd geen uh, diploma cadeau gedaan daar? Nee, nee, nee. nee om de dode dood niet. <laughs> want uh, er waren ook, uh, ja, uh, daar liepen uh, tijdens het examen... Uh, liepen uh, daar uh, zes boodschlieden rond. Ja. Dus zes leraren. Nee, er waren geen leraren. dat waren allemaal de boodschlieden. Ja. En dan uh, daarboven, uh, uh, om een hoog uh, tableau, zaten de leraar nog toe te kijken. Okay. Bij ons scoren niet worden gezoemeld. Nee, nee, duidelijk. En toch een, uiteindelijk dus een 100%, 100 score van uw jaargang. Hartstikke goed zeg. Ja, maar de, uh, dat gebeurde meestal. Ja. Ja, dat uh, was eigenlijk ik... toen eerder regel een uitzondering. Ja, maar daarom zeg ik ook tegenwoordig: uh, de mensen ja. maken zichzelf gestrest. Ja, ik heb examen, ik heb examen, nee. Ja. Als je goed hebt geleerd, hoef je niet bang te wezen voor een examen. Ja. Dat, dat nou, dat is, dat is uw tip dan aan de eindexamenkandidaat van deze week: goed, ja, gewoon goed leren ook, uh, en dan uh, vertrouwen. Ja. ja, maar dat is ook, nou. uh, ook voor de leer, uh, leerlingen die dus volgend jaar examen doen. Doe je best, blijf leren. En misschien ook vraag hulp, hè? want jullie konden hulp vragen en dan. dan ja. Ja. ja, als je er niet uitkomt. Ja. Nee, ik bedoel, ik had uh, soms met, nou ja, met Duits met ja. het schrijven moeite. Ja. Uh, want ik. Duits spreek ik wel. Ja. Maar schrijven dat doe ik net in het Nederlands. Maar ja, dan is het nee, één dat doe. En daar, ja. daar zat ik wel eens mee. Nou, Dan vraag ik extra hulp. Ja. Ja. En dan wordt er, Maar ook tijdens uh, onze studie, dus s'avonds, en je had daar een probleem mee, kon je dat vragen? En ja. dan kwam er dus, uh, dan was er gewoon een leraar. Die was er dan ook. En die gaf je dan extra ondersteuning erin. Korte lijntjes. Iedereen kende elkaar. Zo, uh, ja. zo werkt dat goed. Ja. Zeg, uh, John, ik wil je bedanken voor je verhaal. Goed Hartstikke op. mooi. Mooi. En, uh, en nog een goede nacht. Je werkt nog in de scheepvaart? Uh, nou, ik ben er nu 62. Oké, okay, dan, <lacht> dan ga je eruit in die tak van sport. Nou ja, ik ben er al een paar jaar uit. Want ik ben uh, zwart blind. Oh, oké. Okay. Dus ja, nee, uh, dan gaat het niet meer. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Maar ze me zouden vragen, liever eergisteren aan boord dan morgen. Ja, het is een mooi leven in de scheepvaart. Een heel mooi leven. Ja. Ah, nou, goed zo. Een mooi vrij leven. Dus. Mooi avontuurlijk. Dank je wel, John, voor okay, het verhaal. Goed is, ja. Okay. Goed, dank je wel. Wij gaan verder uh, met deze uitzending van Dit is de Nacht. Deel uw verhalen over uh, uw eindexamen op 0800-1121. Gratis nummer 0800-1121. Of uh, Twitter, apenstaartje, Dit is de Nacht. Wij gaan naar muziek.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 No one ever heard the song that boys sent winging. Now you might sigh and you might moan and sweat about the skin and bone, and you just smile and read the My ears still ringing Rumor was dat met P.F. Sloan. En we praten vannacht in Dit Nacht over, uh, over het eindexamen. Over de, uh, je schoolcarrière. Het moment waarop je die uh, afsloot. En uh, daarover kun je bellen op 0800 1121. En Joop heeft dat gedaan. Joop? Ja, ik ben er nog. Ja, jij hebt een verhaal vooral over je vader, geloof ik, hè? Ja, dat, ja, dat klopt, ja. En dan hebben we het overal heel, heel, heel, heel lang geleden... Ja, ja, ja dat maakt niet uit. Ik ben er nog steeds. Ik ben de oudste van de familie, weet je wel. En ik luister elke avond in het programma. Kijk eens aan, hartstikke goed. Maar je is hè, mijn vader. hè. Ja. Dus ja, mijn moeder is overleden, mijn vader is overleden. Ik ben de oudste, ik heb nog wel een zuster, een jongen en een broertje, jongen, weet je wel. Maar ja. ik heb de tijd meegemaakt. Ja, dan moet niet verschrikken wat ik nou tegen je zeg, hè. Hmm. Omdat wij zo'n groot gezin hadden, hè. Ja. ja. Vertel. De ging, de gingen kapot van de schoenen, hè. Uh -huh. En weet je wat die man deed? Nou? Hij had oude fietsbanden. Ja. Daar is je van, had ik het je verteld. Hij had die oude fietsbanden. En die sneden helemaal kaal van de vellen af hm. En daar repareerde hij onze schoenen van. Ja. ja. Dat ja. zijn ja. heel... heel ja. Want dan hebben we het over de jaren dertig, geloof ik, hè? Nee, nee, nee, nee. nee. Ja, nee. hij is... Ja, 30 jaar. Hij is uh, 77 jaar geworden, weet je wel. Ja. Maar toen u of... zelf jong was, voor welke jaren hebben we het dan? Nou, ik ben een 63 verloofd en ik ben een 66 getrouwd. Ja. Nou, oké, nou, in 63 was ik nog thuis. Maar ja. toen ging ik maar een toen ging ik weg. Maar even, even, terug, even terug naar je vader, Joop. Um, je vertelde, uh, je komt uit een groot gezin, geloof ik, hè? Hoeveel kinderen? Ja, ik kom uit een groot gezin, ja. Ik ben de oudste nog. Hoeveel kinderen waren dat? Er waren er acht. Oké, okay, acht kinderen. En ja. um, je vader, die, die had geen opleiding, wel opleiding? Wat had hij? Hij, is haal, hij kwam gewoon van de lagere school af. Hij had eerst in een schoenzaak gewerkt. En die ja. zaak heette Panakken. Die zat op de, op de hopakken. Ja, Maar ja, hij, hij ging hij eigenlijk om... zonder, zonder verdere opleiding ging hij meteen werken. Zo ging dat Mij vaak in die dat tijd. Nee, hij had op de Hij had weer werken op de hoppakken. En uh, ja, die zetzaak ging ook stuk, weet je wel. Toen is hij naar dingen gegaan. Naar Meijerrode in Breukelen. Hij je zijn op onder scholen. Ja. En toen is je bij een bouwbedrijf gaan werken. Nou, dat is hij zijn hele leven gewerkt. Oké. Okay. En zodoende had hij een heel goed salaris. En zodoende kon hij het hele gezin onderhouden Had al eigen huis, hij had alles en alles. Ja, maar dat, dat was. Dat heeft hij pas later besloten om naar Nijrode te gaan. In eerste instantie is hij gaan werken. Ja, hij heeft eerst gewerkt, ja. En later is hij naar Nijrode gegaan. Daar heeft hij zich helemaal opgescholen. Ja, en toen ging het allemaal prima vooruit. maar ik bedoel, kijk, die man had zo'n wilskracht. Ja, want toen was hij al vader. Toen, hij, ja. toen was hij al vader, toen hij uh, nog weer terug naar school ja, ging. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En toen dacht hij op een dag van, uh, dit is het niet. Mijn hele leven in een schoenenzaak, ik ga, ik ga terug naar school. Nou, niet mijn hele leven in een schoenenzaak. Maar had vanaf jeugd dat en had gewerkt, weet je wel. Ja, het was ook een hele beste baan, wat ik toen vanaf vroeger hoorde, weet je wel. Want hij kreeg alles. Ja. Maar die, ja, die oude, die al die, die wou dus verder, weet je wel. Dus toen ging hij naar, ik zeg, bij En toen is hij in het sporenbouwbedrijf gegaan. Het is later een uitvoeriger geworden. En toen is hij nog hoger gegaan. Ja, ja. en dan liep hij elke dag in een, in een pak. een spoor, spoor. weet je, hij heeft geen werk leren, aan. Want hoe goed niet je te werken? Ja, ja. Hij mocht alleen een beetje de boel om houden. Ja. Nou, dus... Maar dat vind ik knap, als je dat, als je dat zo komt, weet je wel, ja. maar dat, dat kan je vandaag en de dag kan je dat niet meer redden. Nee? Want als je dan al die ellende op de televisie ziet, met al die crisistoestanden, als je die mensen ziet die van zo kunnen weinig, ik moet zelf ook weinig inkomen rondkomen, weet je wel. Ik zit hier in huis vandaag nacht, half honderd, ja. ik heb maar 1400 inkomen, weet je wel. Wat doe je voor werk, dan? Wat doe je voor werk? Ik werk daar niet meer. Ik ben gepensioneerd. Ah ja, ja. Ja, ik heb een halve in het pensioen. Maar ja, we zit ik net onder de 1400. Ja. En je zit hier een huisje van 850. Ja, ja. dat zijn heel, heel andere bedragen geworden, hè? Vroeger waren huizen veel gekopen. Ging dat in, in markt... Ik zei dat ook eerst vroeger, hè? toen ik... Uh... Maar, je, maar Joop, wat, wat, welke, wat is jouw eigen schoolcarrière eigenlijk geweest? In, in je, wat, je ik versta het niet. Wel, welke school heb je destijds eigenlijk zelf gedaan? Ik heb een lagere school gehad. Ja. In Utrecht op de Julius Vellenschool. En ik heb VGLO gehad, dat was gelijk met uh, Mulo. Met VGLO, ja. ja. Mijn, mijn ouders hadden zo weinig geld, dus ik mocht gewoon werken, om een beetje een steentje bij, bij te dragen. Hè. Ja, maar nog wel een paar jaar naar school geweest, dus eerst. Ja, uiteraard. uiteraard. Ja. Ja, en toen ging je bij mij, toen, was ik, toen ging ik in 1963 een keer eh, verloof. Ja. En toen heb ik een anti gehad op de Gerren van Utrecht. Oké. Okay. Het okay. ging allemaal goed, maar ja, eigenlijk een maar, mooie zaken. Maar Joop, heb, heb je zelf ook examen gedaan toen voor het VGLO? Ja, ja. ja en ja. en, en hoe, hoe ging dat? Dat ging goed. Ja? Ik heb alles gehaald. Ja, in één keer. Eén keer. Ga, kijk eens aan. Ja, ik kan goed leren en ik kan goed schrijven ook. Ja, ja dat was het probleem niet. Nee, nou ja, dat was het probleem niet. Mee, want ik, ik, ik schrijf wel een briefje door de bus, weet je wel dan zijn het van die keurige, hele mooie letters. Dan praat je over de 17e eeuw. Dan hebben ze het over de kruisvaart en alles met de mooie getekende letters. Ja. Maar ja, zo schreef ik ook. Maar mijn vader schreef ook al zo. Ja. En, en Joop, waar, waar ben je zelf uiteindelijk terechtgekomen? Wat zeg u? Waar, waar ben je zelf uiteindelijk terechtgekomen na die VGLO? Welk, welk vak heb je. Want je zei je hebt een eigen optiekzaak nou, gehad. Goed, maar ik had vrienden. En uh, die je in de bouw. Ja. Ik dacht, nou, dat lijkt wel wat elke dag lekker in je blonde bos lopen, weet je of zo? Wat toen uh, mijn vader was uitvoerder bij het een Bouwbedrijf, Toen zegt mijn vader: Jij ja, moest luisteren, ik heb met uh, Kees van Beek gesproken. Ja. Jij moet nog op het kantoor komen bij Kees van Beek. Ja. Dan kun je buigstaal uitgerekenen, ik weet niet weet, weet, wat buigstaal zijn. Hij wilde dat is. je wat, wat, wat verder zou komen. Hij stimuleerde dat ik kantoor, je daarin. Ik wou, hij wilde hebben dat ik op een kantoor terecht kon. Dan moest ja. ik buigstaal uitrekenen. Buistaten betekent het, uh, als er een flat gebouwd wordt... Ja. Hoe, hoeveel ijzer er in een gebouw gaat. Precies. En als je dat kon, dan, dan kon je promoveren. Kreeg je een kantoorbaan en dat ja, was... Ja, dat wou uh... hij graag, weet je ja, wel. Dat willen ja, veel vaders, nou, maar... denk ik, hè? Dat hun kinderen het beter voor elkaar krijgen dan zijzelf. Ja, maar hè? kijk, ik, ik, ik weet dat die jongens in de bouw, weet je wel... Ja. En het, Oh. Ja, dat was in de jaren, 63, 66. 66, 66. Ja. Ik was vrij helemaal vrij. Ik denk, ja, maar ik ga nu op, op een kantoor zitten. En dan loop ik elke dag buiten, weet je wel. Ja, en, ja, je, ja dat was ook liever. Dus je, je deed ja, het niet? Maar ja, had een geluisterd. Oké, moet Je luistert naar je vader, zo ging dat. Maar toen ben ik later ben ik... Want de bouw werd heel slecht. Ja. Dat weet je misschien nog wel. Dat was ook in, in de jaren uh, 60, zo, 70. Ja. Toen, ik, uh, toen ben ik naar de PZT gegaan... PTT. Ja, P.T.T. En toen heb ik maar allemaal op de school bij het P.T.T. Dan moest ik elke avond als een grote kortok op de Abde Oude Noord, in ja. Utrecht. En dan kregen we elke avond we een sommetjes, weet je wel en zo. En zo doen we het met een pastorale resetje terechtgekomen. Toen okay. ben ik terechtgekomen op, op het perron. Ja, dus jij ja, je je hebt de... zelf eigenlijk net als je vader ook een verhaal dat je eigenlijk later uh, alsnog hebt besloten een ander vak te kiezen en je en opnieuw uh, de schoolbanken bij wijze van spreken ja, neer gegaan. Precies, ja. Ja. Maar ja, kijk, als je dat tegen mensen vertelt, geloven ze niet. En daarom dan luister ik altijd naar jullie programma, weet je wel. Mm -hmm. Kijk, jullie hebben ons nog een luisterend oren. Ja, ja, zeker. Ja, toch, dat is het toch hoeven niet te luisteren. Nou, hey, jij kwam dus terecht bij de PDT, en, en wat ging je daar doen? Nou, ik ben begonnen als, uh, als uh, besteller, postbesteller. Oké, okay, postbesteller, ja. ja. Da, toen ben ik weer naar teruggegaan, naar, naar de Oude Noord. Moest ik weer, ik wou er iets hoger op, hè? Ja. Nou, op een gegeven moment... Weer leren. Weer leren. Ja. Dat maakt ja. niet uit, want ik kom wel een beetje leren. Ja. Nou, ik ben ik bij de posturalergezesse gekomen. Oké. Okay. En daar heb ik dan wat pensioen van en mijn HOW. Ja. Maar ik zei, met al die crisistijden, is het helemaal geen vetpot. Ja. Maar ik zei, ik heb maar 1400 in de maand ja, de schrik, de schrik je van 1400 in de maand, akkoord het bedrag niet veel. Hoor je mensen, ja. en ik zit hier voor 850 in beeldhoven, maar hm. beeldhoven is duur. Ja. nou, reken het dan maar uit. Ja, daar hou je niet veel ja. over. Nee. en als dus je uh, dan te kijken net of we willen naar televisie te kijken, dan gaan ze die ja, lichtrekeningen gaan ze ook met de hoogte in doen. ja, en als je dan als je dan terugkijkt op je leven, dan heb je al die jaren hard gewerkt, en dan, dan zit je nu zo van, uh, heb ik het daar allemaal voor gedaan? Voor, voor... Nou, ik heb, niks, ik heb niks. Ik heb een hondje ook nog hier. Ik heb ik elke dag eten voor halen. Ja. Maar ik, ik kon vroeger gewoon een stuk eten. Ik kon karabanaal eten. Ja. Maar ik eet nou elke dag mijn kronie. En, en, en waar ligt dat dan aan? Aan het feit dat je niet meer werkt? Dat, dat, dat je het van een pensioen moet doen? Ja, nee, maar een pensioen is gewoon te weinig. Ja. Ja. Ik zit dan nog in En als je nou ik je betaalt 8,50 uur hier. Ja. ja. Hè? En dan nog 200 licht erbij. Ja. Zeg, maar, zeg maar Joop, um, hoe, hoe kijk je terug op jouw carrière? Toch uiteindelijk wel positief? Ja, dat moet ik wel ik, zeggen? Ik denk, ik, ik denk dat er de mensen zijn die het nog slechter hebben. Ja, ja. Want, je hebt, want je, hebt, je, hebt, je hebt wel een mooi, een mooie, een mooi leven gehad in, in dit werkend leven dan, hè? want jij hebt nog wel leven, mag ik hopen, maar een mooi werkend leven bestaan gehad bij bijvoorbeeld oh, ja, bij de ja, PTT. ik heb het heel goed, ja. het heel goed gehad, ja. maar kijk alleen nou, hè, ik heb nou... Uh... Mede, mede dankzij je eigen inzet en je vader ja. die je heeft geholpen, gestimuleerd om uh, te blijven leren en door ja, te gaan. Kijk, ja, maar kijk, ik je wel vertellen, hè? ik had al mijn, mijn, mijn salaris van het AWP, algemeen bedoel ik, op Shoot grond. ja. ja. En nu krijg ik het van de sociale verzekeringsbank. En die ja. zit op de graaf van Rollenweg in Utrecht. Ja. Ze hebben het allemaal afgeschoven. Ja. Maar ik ben zo... er wel op achteruit gegaan. Ja, zo, zo, zo gaat het kennelijk in deze dagen. Dat is uh, ja. de vraag of, of je dan goed omgaat met uh, de, de mensen die, uh, die ervoor hebben gespaard, zoals u. Ja? Ja, ja. Nou, goed maar dat u kijk, dat weer even, even onder aandacht brengt. Maar wij, wij, uh, ik wil dit gesprek even afronden, want wij, ik wil verder. Uh, ja, maar ik wil uh, nog terug, even wat zeggen. Terug, terug naar de eindexamens. Ik wil, ik, wil, ik, wil, ik wil nog even wat zeggen, hè? Ja. Kijk, ik, ik kom nergens. Ik zit elke dag thuis, ik heb een hondje hier. Ik ja. laat elke dag mijn hond uit. Ja. ja. Maar ik zei het al, ik kom hier niet op vooruit. Ik ga nee. alleen maar achteruit. Als het zo doorgaat, dan kan ik je verdwijnen. Ja. ja. Kijk, en, en dat is niet de weg. Nee. Ja, je weet zelf dat het heel moeilijk is om tegenwoordig iets te vinden, hè? Ja, ja. je bedoelt een woning, bedoel je? Ja, ja. precies. Ja. Ja, je kan wel een woning krijgen maar in, de, in de Lombok of iets dergelijks. Maar dat is ook allemaal niet waar. Maar ik want dat, wil want dat, dat zou een oplossing ook. zijn, hè? Een goedkopere woning. Daar zou je meer over houden. Ja, maar ik zit dan ja. maar 8,50. Ja. Kijk, als ik een huis heb van 400, nou. Nou, dan hou ik het over. Waar, waar zoek ah, je een ah, woning, Joop? Waar, waar zou je wel willen wonen? Niet in Lombok, maar waar wel? Nou, ik ben geboren in, in, bij de watertoren op de straatweg. Ja. Nou, daar wil ik graag een pandje hebben. En dan hebben ze mij verteld dat ze vlekjes <laughs> te krijgen voor 3,75 in de maand. Nou, dat vroeger hebben we zelf ook gezeten. Dan, dan doen we bij deze een oproep. Weet u, daar, hoe heet die de weg, zei u? Waar die huizen staan? Welke weg was dat? Dat was de we Straatweg in Utrecht. Weet iemand daar een huisje voor? Drie, vierhonderd euro? Ja, gewoon alleen een kleine etage. Precies. Reageer voor mij en voor mijn hond. Ja, reageer dan even op 0800-1121. Of via Dit is de dag Of Dit is de Nacht. Excuseer op Twitter. Aamstaat dit is de Nacht. Gewoon bellen, 0 zelfs een nummer. Dan kunnen mensen gewoon uh, hier naartoe bellen. En uh, als iemand iets heeft, dan haal ik hem even de uitzending. En dan zorg ik dat hij uh, bij jou terechtkomt, Joop. Kijk, ja, helemaal hebt me nou hè? Uh, dat. Ja, dan moet ik even snel je nummer opschrijven. Momentje. Uh... Ja, is genoteerd. Oké. Okay. Hey Joop, ik wens jou nog een goede nacht. Ik hoop dat het lukt. Wel als jij het te lezen legt, Ik Het zou heb het zou, het, zou, het zou toch fantastisch zijn als je dan uiteindelijk toch weer terug terugkeert op die eh, Amsterdamse Straatweg en daar een. Ja, uh, maar ik heb hier slaap volle nacht. Ik moet slapen helemaal niet. Ik ga er kapot aan. Nou, dat, dat, is, dat is niet niet fijn om te horen. Maar ik hoop dat je dan in elk geval uh, met uh, dit is de nacht je nacht goed doorkomt. Ja, maar Ik bel nog van m'n laatste. bel nog. bel jullie op voor een beetje hoop, hè? Ja, ja. Nou. Oké. Okay, nou Ik, ik, hoor ik hoor hoop dan, dat he? je weer een beetje hoop hebt. Joop. Oké. Okay. Yes? Okay. En uh, wij, gaan, uh, wij gaan door met uh, Dit is de Nacht. We hebben het eigenlijk over eindexamen. Zijn we een beetje bij weggedreven? Maar uh, misschien heeft u nog wel een heel mooi verhaal uh, over uw eindexamenperiode. De, de eindexamenklas. Ziet u eigenlijk de mensen van toen nog wel eens op een reunie? Heeft u daar uh, warme herinneringen aan? Of, of juist minder fijne herinneringen aan die periode, aan die klas? Of aan uw examen? Misschien bent u wel. Uh, een van die 10% die, die zakt. Dat zijn de cijfers van nu, misschien dat het vroeger anders was. Bel met uw verhalen 0800-1121. 0800-1121. You,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 your elders grew up, oh, and so please help them with your you lead? Lead? they see the truth they before they can die can teach your parents well their children's hell will slowly go by and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 Ja, Crosby, Stills, jong waren dat met uh, teach, your teach Your Children. Wel een, een mooie bij dat verhaal, net van Joop. Hè? Die, uh, zijn vader die, uh, die hem stimuleerde om uh, vooral door te blijven leren. En dat zelf uh, ook had gedaan. En, uh, een mooi voorbeeld, want zo kom je verder in het leven. En we hebben weer een beller. Gerda hangt aan de lijn. Goeienacht. Ja, nou, ik lig aan de lijn. <laughs> je ligt nog. Wakker te worden, ja. geloof ik, hè? Ja, ik heb in 1944 eindelijk samen gedaan. Ja. Uh, Gemberta. En we hebben vandaag een reunie. En dat was de aanleiding voor mij om te bellen. Ja, want u, u bent, u heeft eigenlijk de wekker gezet. Want u moest er al heel, heel vroeg uit. Ik moet er vroeg uit. Nou ja, voor mijn doen dan. Als je oud bent, ik ben dus 87. Ja. En dan is het natuurlijk uh, anders dan voor jonge mensen. Ja. Maar uh, we hebben 1944 eindelijk samen gedaan. En het was heel raar. Want normaal, eh, als je, ik was op kostschool. Ja. En eh, dan kwamen je ouders natuurlijk en wat, er, wat er verder aan de familie. Maar doordat, ik, eh, doordat er toen helemaal geen vervoer was, moest je blij zijn dat je, nou ja, dat je slaagde. Ja. En op vrijdag ging ik me eindelijk samen. En dan kon ik op maandag meerijmen met de vrachtwagenchauffeur naar mijn eh, plaats waar okay. ik woonde. Ja. En uh, ik had een paar verwelkende bloemetjes om mijn hals hangen. <laughs> <laughs> en dat was het zo'n beetje. Dus ja. het feestje was er echt niet bij. 1944, hij ja, was het natuurlijk midden in de oorlog. Ja, was in de oorlog. En toen ik thuis kwam, toen had ik drie broers ondergedoken. Een hele gezellige oorlogswinter daardoor. <laughs> ja. En uh, in één kamer woonde het met z'n twaalfde. Nou, ja. dus drie drie, drie broers voor... van u of drie broers van elders? Ik... Drie broers waren van mij ondergedogen, ja. Ah, ja. Zeg, en, en, en, um, u zat op een kostschool, zei u. Waar was ja, die kostschool? In Amersfoort. In Amersfoort, okay. en, en uw ouders woonden in? Deventig. Oké. Okay. Ja. ja. En, dat, en, en u, u zat gewoon intern in die kostschool? U kwam weinig thuis ja. in die schoolperiode? Wij kwamen eens in de maand, mochten we naar huis. Ja. En, en over wat voor opleiding hebben we het dan? Ik heb geen beta gedaan. Geen beta, dus... Gym, gymnasium gym, oh, Gymnage gym Ah, ja, ja, ja. Dat, dus met veel exacte vakken, zeg maar. Ja, we hadden Frans, Duits, Engels, Nederlands, Latijn, Grieks... wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Zo, dat zijn aardig wat vakken ook. 9 ja, of zo? En als je ziet wat ze het onderwijs vernield hebben... dat ze nu in een paar vakken eindelijk samen doen... dat ze Grieks of Latijn kunnen laten vallen... Geen, niet geen Frans en Duits meer doen... maar één van die twee ja. eventueel, wel Engels nog... Dan denk ik, er is zoveel vernield in het onderwijs... dat ik elke keer denk, wat hebben wij toch hard moeten werken destijds. En nu mopperen ze, dan moeten ze maar zo'n paar vakjes eindelijk samen doen. Ja, u vindt dat leerlingen mopperen terwijl ze het eigenlijk heel makkelijk hebben? Ja, tuurlijk. Want die paar vakjes die ze doen, joh. Stelt niks voor. En als je eindelijk samen HAVO hebt gedaan... dan kun je nog niet de sommen maken die wij op de lagere school maakten. Maar als ik goed ben geïnformeerd, hebben ze nu juist in de, de, de beruchte tweede fase juist weer heel veel vakken. Ik bedoel... Ja, nu moeten ze weer, want ja. mevrouw Bijsterveld is wat sneller, en je moet minstens 5,5 gemiddeld ja. hebben. Ja. ja, het moet <laughs> allemaal weer ik, wat. Oh, oh. Er is zoveel vernield dat je denkt dat je vroeger op een ULO leerde of op een HB... HBS of op een gym En oh. vergelijkt met wat ze nu moeten kennen, nou oh. onvoorstelbaar. Ja, wat, ja, die 5,5 moeten u duik om geen lachen? Moest je voor de begonnen zes het, hebben? Ja, natuurlijk. Dat zijn ja. minimumleiders. Die, ik had ook uh, kinderen die dan echt mikten, als ik dan tenminste 5,5 had, dan wordt het ja. afgerond naar zes, weet je. Dat was, dat was één generatie later al uh, verloren zaak? Ja, ja. Dat, maar ja, toen hadden ze toch wel meer vakken nog. Maar nu, ja. nu is het. Uh, ja. Dat is wat me wel eens ergert. En, maar eh, ik, ik zit me ook eh, eh, te bedenken, hoe, hoe was het, het examen doen dan in 1944 in Amersfoort? Hoe nou ging ja, dat? Ja, eerst, eerst, eerst schriftelijk en daarna mondeling. Okay. En ik weet dat ik voor wiskunde eh, moest er een leer, een professor kwam er dan, hè, want de vrouw altijd van die hoge pieten voor, ja. eh, moest ik voor die gecommitteerde uitleggen en toen was ik, nou ik wist even niet, het was heel moeilijk met die wiskunde. Toen dus zegt hij, ja, maar u moet, ik ben twaalf jaar en dan moet u me uitleggen hoe dat is. Nou, hmm. en dan moest je naar mijn goede woorden, dat, dat lukte me niet. Dus toen kreeg ik voor wiskunde een vijf maar gelukkig, voor die andere vak had ik, voor natuurkunde, scheikunde had ik wel hele goede punten. Ja. Maar. Uh, dus ik ben er wel gekomen, hoor. Maar Ging, ging dat schriftelijke examen ook, ook met allemaal rijtjes tafels en surveillanten? Was dat toen al? Ja, ja, je moest natuurlijk helemaal apart zitten. Dat, en, dat vind ik zo'n interessant gegeven. Hè? Dat inderdaad in het onderwijs is zo'n beetje alles veranderd wat er maar veranderen kan. En keer op keer. Ja. Maar die, die wijze van examen afnemen, dat, dat lijkt wel niet ja. veranderd, hè? Ja, nee, is nog steeds hetzelfde. het is niet zo dat ze dus toen het schriftelijke, het wat, wat je van tevoren deed, kon op. Vijzelen, zodat het toch wel iedereen slaagt. weet je wel wat ze op heel veel scholen doen. Dat het schoolexamen al, al hogere punten geeft dan uiteindelijk ja. het, uh, het echte eindexamen. Hmm. Maar goed, de, nee dat was toen allemaal niet hoor. Ze waren allemaal veel strenger. Was het toen trouwens, want tegenwoordig is het dan zo dat het, het centraal schriftelijk eindexamen bepaalt. De helft van je cijfer en de andere helft wordt bepaald door er de... De, de, de tentamens. Uh, en ja. die eerder hadden. Nee, bij ons was het alleen maar uh, schriftelijk. Alleen het examen, dat was gewoon. Je, da de... daar hing alles op toen. Ja, alleen. Ja, voor, ja, voor, voor de talen. Ja. Voor, voor de bescheidene biologie en uh, wiskunde. had je wel mondeling. Maar oh ja. voor de talen moest je. Uh, en dan helemaal geen, <coughs> geen taalwijde Wij de, de huis, tuin en keukenwoorden leren. maar meer van die. Uh, ja, hele moeilijke teksten meer, uh, ja, hoe moet ik dat noemen? Hmm. Uh, hè? Dus als je, je je Nederlands goed kende, dan kun je je ook wel met die vertaling redden. Ja. Dat stelde niet veel voor. Wij leren niet echt veel uh, gezellige dingen lezen. Allemaal ja. uh, ernstige zaken. Oké, okay, dat ja, was, was ook een ernstige Latijne tijd. Grieks, bij Latijen en Grieks hadden we wel mondeling. Oké, okay. en, en ik heb zelf ook Latijn en Grieks gedaan. Welke verhalen heeft u nou gelezen voor uw, uh, voor uw examentijd? Wij, wij moesten voor Grieks, wij, als Bertha had je minder, hadden we hier, uh, hoe heet dat, Homerus en Plato en ja. nog één. Okay. En voor Latijn hadden de we... De Ilias een, is... ook, van Homerus? Zegt u? De, de Ilias van Homerus, het, het ja. verhaal, ja? Ja, dat moesten we le lezen nou. Ja. Ik kan het nog lezen, maar ik heb er wel een woordenboek bij ja. om het te vertalen. Hoor. Ja, ik, ik ook hoor. Ik heb, ik heb het niet meer bijgehouden sinds het tien. Nee, maar het voordeel van, van Latijn en Grieks is toch... vooral van Latijn, dat je de, de talen toch makkelijker kon leren. Ja, ja. Want heel veel woorden zijn terug te voeren op het Latijn of op nou, het Grieks. Dan herken je dat. Ja, ja dat o, was toch een voordeel. Ja, ja, zeker. Want ook bij een kinderen, ook die... Uh, uh, als je toch maar de eerste paar klassen latijn en Grieks hebt gehad... dat dus snootvraag ze dan daarna een andere kant op. Dan ja. hebben ze toch het voordeel. Ja. Zeg maar, uh, 87 jaar bent u nu. In 1944 was het alweer dat u examen deed. Ja. Uh, was geen feest toen, want het was oorlogstijd. Nee, dat was, oorlog, was nee. Ver, Verwelkte bloemetjes, dat was het wel zo'n beetje. Ja, dat was het. Maar uh, uh, u heeft nog wel contact met die klas. U ja. heeft een reunie vandaag. We hebben een reunie vandaag... En het zijn dus allemaal van 87. Ja, en tachtig. En, en, en, en u, van, u de 13, ziet... van de dertien komen we misschien met z'n zes. Oké. Okay. Er zijn natuurlijk een aantal overleden. Een paar die te, niet, uh, niet lekker zijn, niet goed genoeg meer. Nou, om wat, te wat bijzonder zeg, dat, dat, dat jullie elkaar nog steeds uh, zien. Ja, ja Nou, dat, daarom... En, uh, Daarom wou ik eigenlijk het niet langer maken. Nee. En, uh, u moet die kant op, ik, denk ik, hè? Ik moet dan naar Amsterdam. Ja. Nou, dat is in Amsterdam. Want, waar moeten we vandaan komen? Van Brabant. Oh ja, precies. Dan heeft u een, met de trein reist u dan? Nou, ik denk dat ik wel met valies ga, want ik kan amper lopen. Oh, oké. Okay. Uh, ja. Ik weet niet of u weet wat dat is. Met valies? Ja. Uh, dat is een, een nationale uh, taxi-service oh, voor bejaarden. Okay maar, regiotaxi alleen al voor de lange afstand. Ja. ja, maar uh, ja, de regiotaxi neem ik voor korte afstand. En die nee. is voor de lange afstand. Juist, ja. Nou, maar, uh, uh, u, u gaat nog, nog heel even dan over die, over die groep. Uh, uh, want ja? uh, ik kan me inderdaad voorstellen dat je op zo'n kostschool... Dan, dan, zit je, dan maak je elkaar natuurlijk zoveel mee. Dat schept zo'n sterke band kennelijk dat je ja, ja, daarna ook. ook nog contact houdt. Ja, nou, er waren ook externen bij. Maar okay. we hebben toch gewoon elk jaar een reunie. En dan, uh, elk jaar? Dan ja, vroeger, vroeger wisselden we zo'n adres. Dan was er ene gastvrouw en dan de ander. Ja. En de laatste jaren doen we het alleen maar in Amsterdam bij het station. Ah, oké. Okay. Gewoon in, een, in, een, in de restauratie of zo? Of in een, in, in een, een restaurant daar tegenover ja. het station. En dan drinken jullie een kop koffie en dan praten jullie over vroeger... Ja, dan lunchen we samen en dan kletsen we bij. Over hoe mooi de tijden toen waren en hoe het nu gaat? Ja. Ja, ja. heeft, heeft, ja. U, het, heeft ja. u het ook ja. nog wel eens kinderen, over toen? kinderen en kleinkinderen. Ah en, ja, ja daarmee En ja, daar achterkleinkinderen en noem maar op... Ja, en ja. Over, uh, dat je man overleden is, of uh, noem ja. maar op. Uh, we hebben van alles meegemaakt, allerlei ziektes. Ja, ja dat zal wel dus, inmiddels, ja. ja no goed, no uh, no no nog heel even kort, wat, wat heeft u eigenlijk gedaan met uw opleiding? Nou, <gacht> een jaar dus thuis gezeten. En toen was ik blij dat ik de deur uit kon. Toen ben ik natuur kunnen gaan studeren zonder succes. Ach. En uh, ik heb mijn man in de studietijd leren kennen. En, uh, en ik ben met hem getrouwd. En ik en het al aan. ik heb aan. al geshopt aan de universiteit. Oh, dat wel? Ja, ik heb uh, een jaar rechten gedaan en een jaar uh, sociologie. Ah, oké. Okay. En nog een, jaar theologie, een paar jaar theologie. Maar niks en, afgemaakt? En, nee, nee, dat was <laughs> meer shoppen noem ik het. <laughs> dat dat kon toen? Ja, als je vier jaar collegegeld had betaald, dan kon je verder gratis uh, hoef je ja. geen collegegeld te betalen. D dat is er nu niet meer bij, hè? Als nee, je die afmaakt, dan, je, dan dat krijg je ik boetes. Ik ga mijn kinderen en kleinkinderen wel. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar maar u, nee. u heeft vooral dat geleerd... Het maar... bosmeten, toen ik wist dat u kunde ging doen, was het, waren er drie meisjes op honderd jongens. Oké, okay, maar heeft, heeft, wat heeft u in, in uw werkende leven gedaan met al die... Uh, al die... Nee, ik heb alleen mijn kinderen opgevoed en mijn man gesteund. Ja, ik, daar was ik al een beetje bang voor. Ja. Vindt u dat niet jammer achteraf? Uh, nee, helemaal nee, niet. Nee? Nee, want ik was... Uh, uh, nou, je, je, ze doen nou net alsof uh, of moeders niet werken, maar ik had vijf kinderen. Ja. En uh, je bent knotsdruk hoor. Ja, maar u had zoiets van, het kan waar kan waarwezen dat ik verder niet een, een baan krijg, krijgen, maar ik wil toch nee, ik al die opleidingen al, al, al, doen. Nee, ik heb werk gedaan, in schoolbestuur ja. gezeten en dat ah, soort ja. dingen. Ja, precies. Ja, ja, ik, zal, ik zal de laatste zijn die beweert dat u dan niet van waarde bent geweest. Nee, nee. Ja, nee, heel, heel, heel goed. Maar u heeft, u heeft het wel uh, altijd met plezier geleerd dus. Zegt u? u heeft altijd met plezier naar school gegaan, ook al deed u oh, ja, daar dan niks wel. mee. Uh, ja. Dat ja. wel, Ik was niet zo'n sterke beerling en ik was veel ziek. Dus, ja. Maar ik ben er toch gekomen uiteindelijk. Maar het is natuurlijk, ja, het was wel fijn dat je vader je de kans gaf om het gymnasium te doen, wat hij zelf ja. niet kans had. Dat. Ja. En dat was in die jaren daarvoor uh, niet zo gemakkelijk. Nee. En maar hij vond dat wat hij niet had kunnen doen, dat wij dat wel moesten doen. Nou, mooi. Dat is uh, dus mijn, een mooie mijn, gedachte. Dus ja. wij gingen of naar het gymnasium of naar de HBS. Ja, ja. En dus, daar, uh, daar waren inmiddels ook de financiële mogelijkheden waren daar inmiddels voor? Ja, vooral als je ja. dan denkt dat er op een gegeven moment... een uh, paar studeerden en uh, vier op kostschool zaten. Zo. Dat was ja. toen uh, best duur. Ja. Maar, uh, nou ja, dat was een soort investering in ja. de kinderen. Dat deed hij graag? Ja, dat deed hij graag, want die kans had hij zelf niet gehad. Ja. Maar wel door avondschool veel geleerd en toch een hele goede baan gehad, hoor. Mm -hmm. hij zelf. Als had hij dat nooit kunnen betalen. Ja, ja. want wat, wat, wat, wat, wat voor opleiding had uw vader dan destijds gedaan? Gewoon een lagere scholen en avondscholen, allemaal avondscholen. Ah ja, precies. Het leerde ze s'avonds en overdag een baan. Ja, alweer zo'n verhaal van, van uh, met, met de juiste instelling, en inzet, ja. uh, uh, bij blijven leren... Ja, wij blijven leren. Heeft de talen geleerd. en heet dat boekhouden, handelsrekenen enzovoort. Ja. Nou, nou, inspirerend wel, vind ik. Hard werken en dat toch komen. Ja. En toen werd er echt veel harder gewerkt dan nu. En ook zaterdags gewerkt ja. en s'avonds gewerkt. En daarover? En, en, en, da, en daarover moest je, moest je even nu vragen of je alsjeblieft weg mocht. Ja. Van, de, van de man van het kantoor. Ja. Ook op, Want, op zaterdag. Uh, je, omdat je naar de avondschool wou. Ja, ja precies. Dat was allemaal veel, veel moeilijker hoor. Ja, ja. En, en, en hoever heeft hij het uiteindelijk geschopt? Nou, tot de directeur van een bedrijf. Zo, kijk eens aan. En van... manager direct, zou je tegenwoordig zeggen. Ja, ja. ja. Nee, ik, ja. Ik, ik herken het van uh, mijn eigen opa. Die uh, zou ook ongeveer in die periode op school hebben gezeten. Die uh, begon ook als uh, koffiehaler, zou ik maar zeggen. En eindigde ook als directeur. Dat, dat, zo... ja. dat zijn veel van die verhalen, denk ik, hè, van toen. Ja, nou, ik ja. weet niet veel. Maar in ieder geval... Uh, nu gaat het allemaal anders. Ja, ja. en... Uh, maar de, dus de ambitie die hij had. Die heeft hij door willen geven aan ons. Ja. Dus daar ben ik heel blij mee. Mooi. Inspirerend verhaal. Ja. Gerda, ik, nou. ik wens u, u... U bent 87. Ik, ik, ik, wens, 87 ik wens u een, een hele uh, fijne dinsdag. Een, een gezellige reunie. Ja, met ik hoop uh, echt dat... Ze, dat er niet nog afzeggingen komen, nee. want ja, het groepje wordt al kleiner. Ja, dat zal wel. Elk... Want we waren maar met 13 hoor, dus dat ja. was niet veel. En nu nog een stuk of zes waarschijnlijk in de Amsterdamse ja, 6, restauratie. Er zijn er en twee die niet kunnen. Nou, de hartelijke groeten aan de rest van de groep. Ja, ik zal het zeggen. Hoe, wat is uw naam? Maarten Haag. Nou, goed, Maarten Haag. Ja. ja. Goed ik zal het, zal het doorgeven. <laughs> Heel goed. Zes, leuk dat u toch naar mij gaat. Let zeggen van ik, een oude taart. Uh, ik, vond het, ik vond het bijzonder gezellig. <laughs> ja. Dag meneer. Hag. Jo, dag. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Jo. Ja, dag. Bye. En Our Daughters is dit met uh, Does Anybody Know? Een lekker plaatje eigenlijk. Nou, ik had hem nog nooit gehoord, maar uh, prachtige muziek. En uh, zometeen na de klok van vier uur uh, gaan we verder in Dit is de Nacht met meer muziek. En uh, ik zou zeggen, als je net als Joop uh, niet kan slapen... of net als Gerda nu al op bent omdat je onderweg gaat naar bijvoorbeeld een Reunie... blijf hangen en uh, luister naar Dit is de Nacht.